5 uur. Dit is Radio 1 met Mark Visser. Straks in het NOS Radio 1 journaal gaan we naar Taunton in het ondergelopen graafschap Somerset in Engeland. En daar voert de Nederlander Alfred van Pelt actie tegen de wateroverlast. En ik praat met Esmee Kamphuis, de stuurvrouw van de tweemansbob. Nu eerst het NOS journaal met Marjan Koekoek. De AIVD heeft minister Plasterk begin november gewaarschuwd dat de informatie die hij gaf aan de Tweede Kamer niet volledig of zelfs onjuist was. Dat meldde bronnen rond het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de NOS. Een woordvoerder van de minister ontkent dat Plasterk waarschuwingen in de wind heeft geslagen. Volgens het ministerie heeft hij al zijn uitspraken eerst uitvoerig met de veiligheidsdiensten afgestemd. Plasterk is in problemen gekomen omdat hij in november zei dat de Amerikaanse geheime dienst NAC 1,8 miljoen communicatiegegevens had onderschept. Gisteren bleek dat de gegevens bijeen zijn gebracht door de AIVD en de MIVD. Bij de fractievoorzitters van de grote oppositiepartijen neemt de twijfel toe over het functioneren van minister Plasterk als verantwoordelijke voor de AIVD. De Kamer komt later vanmiddag bij elkaar om te bepalen of er nog vanavond een debat komt. SP-leider Roemer begrijpt niet waarom Plasterk onjuiste informatie over zijn eigen veiligheidsdienst heeft verkondigd. En hij ziet voorlopig geen logische verklaring. Je weet nooit wat er uit de hoge hoed komt, dus daarvoor ga je een debat aan. Daarvoor geef je hem ook de gelegenheid om, om zich te verweren en om uit te leggen wat er gebeurd is. Maar ik zie hem op dit moment niet. GroenLinks-fractie-voorzitter Van Ooyek voegt eraan toe... dat minister Hennis misschien ook bij het debat aanwezig zou moeten zijn... omdat twee ministers die samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsdiensten... tegenstrijdige dingen hebben gezegd. Volgens CDA-leider Buma is door het optreden van Plasterk... een schimmigheid over de AIVD en de MIVD komen te hangen. D66-leider Pechtold waarschuwt de minister... dat hij zich maar beter goed kan voorbereiden op het debat. Al het vlees dat Slachthuis van Hattem in Dodewaard... de afgelopen twee jaar heeft geproduceerd, moet worden teruggehaald. Dat heeft staatssecretaris Dijksma vanmiddag gezegd. Uit een steekproef van de NVWA bleek nu dat het bedrijf niet kan aantonen... waar het vlees vandaan komt. Aangezien tracering van producten in het verleden... en het toekomstige plan van aanpak onvoldoende garanties bieden... om aan de wettelijke eisen tegemoet te komen, kijkt de NVWA nu naar de mogelijkheden om de erkenning te schorsen. Dijksma benadrukt dat er geen aantoonbaar gevaar is voor de volksgezondheid. De kans is aanwezig dat een groot deel van het vlees al is opgegeten door mensen en dieren. Om hoeveel vlees het gaat is door de gebrekkige boekhouding niet precies duidelijk. En in Ierseke is 47 ton verpakte mosselen geblokkeerd. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is niet duidelijk waar die mosselen vandaan komen. Als de handelaar niet snel aantoont waar de mosselen vandaan heeft, worden ze vernietigd. Een deel van de partij was al naar Ierland geëxporteerd. Ook dat deel is teruggehaald. Naar het mosselbedrijf loopt een onderzoek door justitie. Eind vorig jaar exporteerde het mosselen die niet goed waren. Een loodgieter is schuldig bevonden aan de dood van de eigenaar van een vakantiehuisje en diens zoon. De twee kwamen in Zeewolde om het leven door koolmonoxidevergiftiging. De loodgieter installeerde samen met zijn zoon een cv-ketel in het huisje. Maar dat deden ze verkeerd: ze lazen de handleidingen niet. Kort daarna stierf de bewoner van het huisje, zijn zoon die een dag later ging kijken, kwam ook om door giftige dampen. De loodgieter heeft een werkstraf van 200 uur gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Schaatser Jorien Ter Mors draagt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen de Nederlandse vlag. Dat heeft de chef de mission Maurits Hendricks in Sochi bekendgemaakt. De 24-jarige Ter Mors is de enige Nederlandse sporter die op twee verschillende sporten in actie komt. Ze doet mee aan de 1500 meter lange baan en het short track toernooi. Ter Mors wordt gezien als een serieuze medaillekandidaat. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en vanuit het zuidwesten trekt regen het land in. Het is zo'n 8 graden. Ook morgen is het nat en staat er aan zee een stormachtige wind. Het wordt dan een graad of 10. In het weekende is het iets minder nat, maar nog wel wisselvallig en er staat nog veel wind. Dan naar de ABB, Jolanda van der Velden. We horen regen. Heeft het verkeer er al last van? Daar lijkt het wel op, Mark. Regenachtig. En ook een aantal aanrijdingen het laatste half uur doet de teller flink oplopen. 125 kilometer staat er al. Uh, ik noem bijvoorbeeld de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel 2 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht. Bij knooppunt Gouwer 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A15 Goorkem richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knopend Ridderkerk 3 kilometer. Op de parallelbaan is ook één reishok dicht. Gaat weer goed op de A59 Sierikzee richting Os. Alle reishokken zijn daar weer open. Tussen Rosmalen en Nuland 6 kilometer.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 Vanavond in Meldpunt de traumatische ervaring van een gewelddadige woningoverval. Ik denk, oh, foute Hansje. Ik scoop me door. En toen lag hij in de gang en toen heb ik de boom opgezet. Woningovervallen en wat u er zelf tegen kunt doen. Vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2. 7654321. Ja, ook de BMW 116d, 118d en 120d nu standaard met 8 -automaat en slechts 20% bijtelling. Goedemiddag. Het is inmiddels een chefzagge voor Premier Cameron. De wateroverlast in zuidwest Engeland houdt aan. Uh, as you can see now, the road is totally covered with water and it's still rising. Maar de burgers in de ondergelopen dorpen willen geen woorden, maar daden. LOS Radio 1-journaal. Met Mark Visser. Eerste minister Plasterk. Hij was dus gewaarschuwd toen hij vorig jaar oktober aanschoof bij Nieuwsuur. De informatie die hij daar gaf over het verzamelen van metadata... was mogelijk onjuist of onvolledig. Dat was zijn eigen AIVD hem al laten weten. Joost Ik viel weg dat hij gewoon veel te getig is geweest. Hij kreeg informatie van zijn eigen dienst, de AIVD, daar is hij primair verantwoordelijk voor. Maar de informatie die hij van de militaire inlichtingendienst uh, ja, zou ontvangen, dat was nog niet helemaal zeker, zei zijn eigen dienst. En, en daarom zei de AIVD: ga nou niet naar buiten toe uh, dingen zeggen of brieven aan de Kamer schrijven. Want die informatie is wellicht Incompleet of misschien zelfs een beetje onjuist. Maar die adviezen heeft hij dus uh, ja, in de wind geslagen. Uiteindelijk was hij in het Kamerdebat wel iets voorzichtiger... Uh, dan bij het interview in Nieuwsuur. Maar uiteindelijk uh, is hij toch dingen gaan vertellen. Ja, en nu dat uh, naar buiten komt, dat hij gewaarschuwd is. Dat maakt het uh, voor hem er niet gemakkelijker op. Al dus Joost Vullings. Ik praat erover verder met Wim Voermans... hoogleraar Staats- en Bestuursrechten bij de Universiteit Leiden. Hij was vorig jaar lid van de commissie Dessens... die onderzoek deed naar de inlichtingendiensten. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Voermans. Goedemiddag. Hoe is het volgens u gegaan? Uh, waarom heeft minister Plasterk in oktober dan verteld... dat Nederland niet die 1,8 miljoen meter data had verzameld? Nou ja, um, uh, we weten het natuurlijk niet precies. Laat ik dat vooropstellen. Uh, maar je kan um, hier toch wel uh, aanzien... Uh, dat er een aantal dingen mis zijn gegaan... die wij ook hebben geanalyseerd in ons rapport. We hebben dat genoemd dat de wet inlichting en veiligheidsdiensten... dat is de wet... Die regeert wat onze veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD mogen doen. Uh, dat daar wat kwetsbaarheden in zitten. En die kwetsbaarheid, één ding daarvan is de aansturing van die diensten. En het informatieverkeer tussen de dienst en de verantwoordelijke ministers. En er lijkt hier een soort bedrijfsongeluk zich te hebben afgespeeld. Juist op dat terrein, op een van die kwetsbare terreinen van de wet inlichting en veiligheidsdiensten. En wat volgens... Mij gebeurd is, wat je aan de buitenkant kunt zien, maar nogmaals, uh, houdt u mij te goede, het is een speculatie op zich, maar wat lijkt te zijn gebeurd is dat Snowden die heeft uh, in het najaar van 2013 een mededeling laten lekken waarbij het erop leek dat er op de Nederlandse, de, in Nederland, uh, ja, uh, gespioneerd werd eigenlijk op de eigen burgers op de kabel. Er um, daar kwamen toen ook nog berichten bij dat ook Angela Merkel zou zijn afgeluisterd en um, hoge functionarissen in Brussel. Dat gaf nogal een uh, hoop uh, gedoe en hitte. Um, en, en dat toen uh, eigenlijk, ja, het, het nieuws werd een beetje geframed, om het zomaar eens te zeggen. Van, het lijkt erop dat Nederlandse veiligheidsdiensten op Nederlandse infrastructuur hebben zitten snuffelen. Daar heeft denk ik Plasterk navraag naar gedaan... Daar heeft de AIVD volgens mij van gezegd... Uh, inderdaad, dat hebben wij niet gedaan. Uh, ook de MIVD niet, want nee. dat mogen wij niet. De wet staat ons dat niet toe. Maar omdat ze het zo hebben opgepakt... heeft hij ook antwoorden gekregen... waar hij eigenlijk uh, uh, maar heel slecht mee uh, vooruit kon. Hij heeft wel snel antwoord gegeven. En ik neem aan... Uh, ik, ik vind ook dat wat Vullings zegt... Uh, dat dat uh, wellicht wel klopt... dat hij misschien toch wel heel snel... Het, uh, het de onrust heeft willen smoren. Ik denk dat de motieven niet verkeerd waren... Er was een grote onrust over, maar dat er een misverstand is geweest dat later pas duidelijk werd dat het niet Nederlandse burgers waren die in de gaten waren gehouden op hun eigen infrastructuur, maar dat de MIVD iets had gedaan wat heel best mag onder die wet, maar dat die in uh, de ether aan het kijken zijn geweest naar het telefoonverkeer, ook die 1,8 miljoen uh, metadata sets, die hebben in de ether gekeken. Uh, en daar allerlei uh, communicatie uitgehaald. Ja, en dat is langs elkaar heen gegaan. Hè. Dat hebben ze niet met elkaar gecommuniceerd. Misschien had ik langer moeten wachten op uh, uh, um, bericht uh, van de MIVD of van de minister van Defensie. Ja. Maar uh, nogmaals, ik, ik zou denken, dit is nou typisch een misverstand wat uit die... Uh, systeemzwakte van die wetinlichting en veiligheidsdienst uh, voort kan komen. Dat is nou maar, precies waarvoor wij hebben gewaarschuwd... van die wet is niet erg sterk op dat punt. Ja, wat, no, Toch even, u zegt die informatie die mag worden verzameld door de MIVD... hij mag ook worden doorgespeeld aan de Verenigde Staten? Dat is maar, uh, dat is maar helemaal de vraag uh, hoe dat gebeurd is. Hè, dat is nog een, een, een ravel aan dit dossier. Uh, maar het is inderdaad zo dat bepaalde inlichtingen... Uh, die kan je delen uh, met... Pondgenoten. U moet zich voorstellen, een militaire operatie in een uh, vreemd gebied, uh, zoals bijvoorbeeld Afghanistan. Uh, daar is de inlichtingenpositie van groot belang. Uh, en dan moet je uh, dingen met elkaar delen. Dus uh, je spreekt af. Uh, luister, één uh, uh, dienst uh, van een land houdt dit in de gaten. Een andere dienst die heeft weer een apparaat wat iets anders uh, goed kan doen. Je moet daar samenwerken. Dus dat er systematisch wordt gedeeld, dat is niet zo. Maar er wordt operationeel natuurlijk, dat is ook geen geheim. Uh, worden er afspraken gemaakt dat de een een taak oppakt en de ander een andere taak. Maar, uh, maar er wordt ook soms langs elkaar heen gewerkt. Heeft u uh, gezegd vorig jaar als lid van de commissie Dessens in dat onderzoek naar de inlichtingendiensten? Ja, maar hier langs elkaar heen werken. Hè. Je hebt dus twee ministers. De ene is verantwoordelijk voor de AIVD. En een beetje voor binnenlands gebruik, om het zo maar eens te zeggen. de andere is verantwoordelijk voor de MIVD. Uh, en de, die is meer voor buitenlands gebruik. Uh, uh, die mag de eten afsnuffelen. Dus die diensten mogen ook nog verschillende dingen. Die staan verschillend in het leven. Die komen elkaar wel tegen als ze inlichtingen proberen te krijgen. Maar ze worden ook verschillend aangestuurd door verschillende ministers. In dit, en, dit geval uh, dus Plasterk en uh, minister Hennis? Ja. Plasterk en Hennis, en dat is een kwetsbaar recept, want ja, um, hier is een, ik houd het er nog op, dat er gewoon een, een misverstand is dat uh, Plasterk op zoek was naar het bewijs van informatievergaring binnen Nederland 1,8 miljoen uh, metadatasets... Uh, daar, zo kwam de communicatie van Snowden af dus die is gaan kijken naar zijn eigen inlichtingendienst naar het binnenlandse verkeer, op de kabel is dat zo gegaan daar hoort hij van nee, hij belt een Amerikaan op uh, want dat heeft hij gedaan, hij heeft zich verstaan met de Amerikanen uh, is dat zo dat jullie Europeanen in de gaten houden en uh, ja, die 1,8 miljoen uh, datasets, daar is waarschijnlijk een schimmig geluid op gekomen van ja nou ja, in beginsel kunnen we dat wel in de gaten houden bij jullie. Maar of het 1,8 miljoen is, dat weten we niet. Dat lijkt me een typisch soort antwoord dat ze dan geven. Ja, en dan zo'n minister die denkt van... Hé, hey, dat zullen we toch niet hebben dat net als bij Merkel en in Brussel uh, in Nederland ook Nederlanders afgeluisterd worden. Maar dat was ook niet precies wat er aan de hand was. Er was iets anders aan de hand. Ja, en dat recept van twee heren, twee verantwoordelijken Nou, een heren en een dame in dit geval... Ja. Die dan ook samen moeten werken, maar die het verschillend hebben geframed: dit probleem. Ja. Dan krijg je dit soort misverstanden. Dan moet plaster op de blaren zitten, op dit moment, in ieder geval als eerste. Ja. Dank u wel, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden. Graag gedaan. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Nou, u herkent het misschien wel: je neemt een proefabonnement of je koopt een probeerpakketje, vitaminepillen bijvoorbeeld, en je komt er niet meer vanaf. De autoriteit Consument en Markt kreeg vorig jaar 400 van dit soort klachten binnen. Twee keer zoveel als het jaar ervoor. Het geval van Ton de Wild uit Vinkervoon is wel heel erg krass. Dit is een mail aan mijn vrouw gericht... waar dus gezegd wordt dat ze ondanks eerder de dringende sommaties... geen enkele betaling gedaan heeft. Zij had afslankpillen besteld... Maar uh, het gaf geen enkel resultaat bij de. Dus ze heeft geen vervolgbestellingen uh, gedaan. Mm. En in de kleine letters zou gestaan hebben dat ze bij de eerste bestelling. dat het betekende dat ze ook vervolgzendingen zou krijgen. Ja, ja. Dat, uh, dat een, heeft... een soort stilzwijgend akkoord. Ja. Het is een veel voorkomende verkoopmethode. Maar volgens advocaat Pim de Vos mist die elke wettelijke basis. Er wordt van alles gebeweerd en gesuggereerd. Maar de consument is alleen maar gebonden aan de verplichting om die vervolgzendingen af te nemen, als van tevoren bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk was voor de consument dat hij eraan gebonden zou zijn. En daarvan was in dit geval geen sprake. Er is rechtspraak over. De meeste rechters zeggen het moet ondubbelzinnig, duidelijk zijn, eenvoudig vast te stellen zijn voor de consument, dat hij door zijn handtekening te zetten of door iets aan te vingen, vastzit aan die overeenkomst voor de vervolgzendingen. In deze mail staat dat uw vrouw wordt opgeroepen... om voor de rechter te verschijnen op 18 juni 2013... als er niet is betaald. En het gaat om een bedrag van bijna 100 euro. Dat is inclusief 40 euro in kosten. En toen heeft u de rechtbank gebeld om te vragen... of deze zaak of inderdaad de op de rol stond. De Precies. Ja. Of de rechtbank op de hoogte was... van het feit dat er dus een zaak op die datum... en dat tijdstip gepland stond. Ja. En de rechtbank wist er niks. Dus toen wist ik voldoende... Ja. Je moet je bedenken dat de gemiddelde consument... onder druk gezet door zo'n bedrijf... bang zijnde voor de deurwaarder... bang zijnde voor de rechtbank... Euh, bang is voor een advocaat... de neiging heeft om maar gevolg te geven... aan zulke sommaties die nergens op zijn gebaseerd. En op die manier wordt schandelijk misbruik gemaakt... van de zwakke positie van die mensen. Ook omdat je dan denkt... Ik ben goedkoper uit als ik die paar tientjes betaal, want ik weet niet wat de juridische en mogelijk ook financiële consequenties zijn als ik het niet doe. Ja, en te meer omdat in brieven en briefinformaties je wordt gewezen op het feit dat de inkassakosten enorm zullen oplopen, dat de gerechtskosten heel hoog zullen zijn. De, de mensen die wij gesproken hebben, die waren echt in paniek en die dachten dat ze het maar beter konden doen, omdat ze anders voor de rechter zouden moeten komen. U bent uiteraard niet naar de rechtbank gegaan, want er was helemaal geen zitting. Voor die tijd al eigenlijk bleek dus dat het om fraude ging. En, uh, Toen werd het stil. Van hun kant werd er ook geen contact meer opgenomen. Nee, helemaal niets. Geen enkele uh, enkel reactie meer. <laughs> het, het gaat dus niet alleen om die oplichters zoals deze. Het gaat ook om andere bedrijven die het gewoon niet correct doen... maar een misbruik maken van het feit dat via deurwaarders en incassobureaus ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend op die mensen. Al dus advocaat Pim de Vos in een bijdrage van Roel Pauw. Verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag. Jolanda van der Velde, je zei net, het aantal files loopt snel op door de regen. Door de regen en ook door ongelukken en uh, andere oorzaken. Onder meer een uh, camper met pech uh, markt nu op de A12 Den Haag richting Utrecht. Die wordt wel zo'n bijna afgesleept, maar dat geeft toch vertraging. Tussen het Blijnswijk en Knoopend gouwen 6 kilometer. Bij het Knoopend is de rechte rijstrook dicht. Meer problemen verwacht ik eigenlijk op de uh, A12 van Utrecht naar Den Haag. Een aanrijding waarbij minstens acht auto's bij betrokken zijn. Daardoor tussen Knoopend Lund. Netten en knopen de oude Rijn 4 kilometer. Op de hoofdrijbaan zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan naar het beste kiezen voor de parallelbaan. Dankjewel, Jolanda van der Velde. Ja, regen, dus een beetje regen hier in Nederland. Maar in Engeland is het veel erger. Zware overstromingen veroorzaakt door de regen. En die zorgen daarvoor grote overlast in Groot-Brittannië. Als de overheid eerder had ingegrepen, had men dit kunnen voorkomen. Menen inwoners van de zwaarst getroffen regio's. De Nederlander Alfred van Pelt woont daar ook in de regio Somerset. En hij is actief voor VLAC. En dat is een platform van verontruste burgers. Meneer van der Pelt, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nu bij u daar? Uh, paniek, ik denk dat dat het beste woord is om dat op dit moment te omschrijven. Uh, wij zijn uh, niet gewend aan water dat zich een wegbaant op de landen waar we wonen... Uh, Vorig jaar hebben we zes weken lang wateroverlast gehad op zeer grote schaal. Dat werd omschreven als een eens in een honderd jaar evenement. Dat hebben we toen als een, als een gebaar aangenomen van de, van de Engelse regering. Maar dit jaar is exact hetzelfde gebeurd. De lokale bevolking heeft, heeft de instanties gewaarschuwd dat de waterstanden opliepen. Dat de noodzaak was om, om de landerijen te pompen, het terug in de rivier te brengen. Maar er werd geen actie ondernomen. Um, de situatie nu is dat mensen uit hun huizen uh, gedreven zijn. Om maar een, uh, een leuke term te kiezen. Ja. En, uh, en er is paniek. Er is geen, geen coördinatie op dit moment voor de hulp die noodzakelijk is. En de, dat water, uh, u zegt vorig jaar was het ook al het geval. Dus het kan nu geen toeval zijn. Dat heeft gewoon ermee te maken dat de regering steek heeft laten vallen, de overheid. Waar gaat het dan vooral om? Het gaat er vooral om dat de rivieren over de afgelopen twintig jaar... en voor Nederland is het een leuk verhaal... 800 jaar geleden zijn Nederlandse monniken begonnen om dit landschap om te toveren... in een landschap waarin geleefd en gewerkt kan worden. Dus er zijn rivieren aangelegd die in Nederland rechte kanalen zouden zijn... maar hier een landelijk gevoel geven. Dus die rivieren die zijn aangelegd 800 jaar geleden... Die zijn uh, bijgehouden, zijn gedreigd, uh, gebaggerd in het Nederlands. En um, dat is twintig jaar geleden gestopt. De overheid heeft, uh, heeft besloten dat uh, dat geld elders besteed kon worden. En als gevolg daarvan zijn die rivieren. Want het, is, het is geen rivier zoals wij het in Nederland kennen. Het is een rivier met een zwaar getij. Uh, dus het is een hoog en een laag waterstand. Dus een soort eb- en vloedkaartje. Een eb- en vloedidee. Uh, midden in het land. Want waar, waar de overstroming is. Uh, ...is een uur van de kust. Er is geen overstroming aan de kust. Er is een overstroming in het binnenland... ...door die, uh, door die rivier met dat Appen en, en vloed-idee. Um, maar door die Appenvloed vloed wordt uh, slip aangevoerd... ...en langzaam is die rivier aan het dichtslippen. Op dit moment is de capaciteit van het rivier minder dan 60%. En daarom al die ellende. Maar als, uh, als er nu... Uh, is er in ieder geval hulp toegezegd... op korte termijn dan. Um, heeft u daar vertrouwen in? Um, er is hulp toegezegd... door middel van de regering... die 100 miljoen pond ter beschikking heeft gesteld... Uh, voor, voor, voor hulp op de langere termijn... middellange termijn... en op korte termijn. Uh, maar het probleem waar we nu natuurlijk mee zitten... is de mensen die hun huis uitgedreven zijn... Uh, boeren die hun... ...onder een meter water zien staan. En dat al zes weken lang. Waarschijnlijk nog voor de komende zes tot tien weken. Um, die korte termijnhulp... ...die zien we niet. Er is geen coördinatie. Er zijn heel veel mensen in lichtgevende pakjes... ...en, en uh, mensen met zwaarlichten. Maar er schijnt geen coördinatie te zijn. Iedereen loopt een beetje rond als een kip zonder kop. En dat, dat, dat klinkt heel erg. Maar voor de mensen die daar wonen... ...en die geëvacueerd moeten worden... ...is dat de reële situatie. Om u een voorbeeld te schetsen, gisteren is in het een dorp Moorland, uh, wat één rechte weg is, dwars door het weiland, met een stuk of vijftig huizen als ik het goed heb, uh, daar zijn de mensen geëvacueerd. Ochtends werden ze door de politie gewaarschuwd dat de evacuatie mogelijk zou zijn die dag. Het enige informatie die ze verder hebben gehad die dag is een oproep vanuit een helikopter dat er onmiddellijk geëvacueerd moest worden. En dat men geëvacueerd zou moeten worden door het Noorsperritten. Dus dat gaat nog steeds uh, niet goed, ook met hulpverlening niet. Uh, de sterkte daar had... in ieder geval, meneer Van der Pelt. Dank u Dank wel. Dank u wel. De Olympische Winterspeler in Sochi. Het had heel wat voeten in de aarde. Stempels, procedures en vertragingen. Maar het is er dan toch van gekomen. Het Holland Heinekenhaus in Sochi... Het is een veel kleinere oranje feesttent dan op eerdere Olympische Spelen geworden. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Bij Tappen, Er staat de doodstraf op, hè. een brouwer nood. Wist je dat? Je had een dood biertje. Nee, dat is ja. geen dood biertje. Ja, wat u weggeeft daar. Nee, nee, nee, dat is zeker geen dood biertje. Maar op een gegeven moment, door je hand, wordt het bier wat warmer. En ja, weet je, als ik dan toch hier sta, dan zeg ik, mag ik een van je. Aan de bar met uh, Philippe de Ridder, general manager van Heineken... voor de opening van dit piep, piep. Piepkleine Holland-Heinekenhuis. Nou, ik, ik vind het zeker niet piepklein hoor. Dat is echt een misverstand. Nou ja, vergeleken bij vorige edities is het wel echt veel kleiner. Alles is er weer. Het is alleen aangepast aan het feit... dat we de winterspelen in Sochi hebben. Nu is dit een bestemming waar heel veel Nederlandse schaatsfans van zeggen... daar gaan we niet naartoe. Het is te ver of te duur of te ingewikkeld. Uh, het zullen er veel minder zijn de komende twee weken. Is dat dan voor u een overweging om het dan maar misschien niet te doen? Of zegt u, juist dan moet je het doen, want je moet ze een plekje geven? Nou, kijk, wij hebben een relatie met het NOC. NSF en die heeft gaan... de keuze niet. Nee, nee, we hebben wel de keuze. Maar die keuze hebben we natuurlijk nooit willen maken. Wij zijn er ook in tijden dat uh, er een iets minder publiek naar Sochi reist. Wij hebben altijd gezegd, wij gaan door, uh, waar het ook gehouden wordt. Is het omdat de sporters er recht op hebben, omdat het publiek er recht op heeft, of omdat het voor u altijd uit kan, commercieel gezien? Je, je stelt de vraag met of, het is allemaal en. Het is die combinatie die je zelf schetst. Het is en en en, en daarom is het goed. Het is de twaalfde editie van het Holland Heinekenhaus. Ook dit gebouw is, zoals alles hier, splinternieuw. ...zou na de spelen een disco moeten worden. vanaf deze plek dan ook officieel welkom heten in het Holland Heinekenhaus in Sochi. Er is een oranje loper waarover de Nederlandse medaillewinnaars... ...straks naar het podium zouden moeten lopen voor de huldiging. Nu is hier heel weinig te beleven rondom het Olympisch Park. Er is verder geen enkel land dat zoiets heeft. Straks wil iedereen hier naar binnen. Nou, weet je, we hebben een bepaalde capaciteit. Uh, er kunnen 500 mensen per moment in... En meer komen er ook echt niet in, want dan uh, voldoen we niet aan de veiligheidsnormen die we onszelf hebben opgelegd. Dus uh, allereerst komen de Nederlanders, hè, die hebben een, uh, een kaart kunnen kopen, want de toegang is weer gereguleerd. En voor de rest hebben we gewoon gezorgd dat dat bij 500 echt stopt. Dat uh, tellen we dus gewoon. Nu is de al weer ingezakt, omdat hij zo lang stond te praten met mij. Dat je ja. nou weer een nieuwe bestellen? Uh, nee, ik ik denk, drink deze nog wel even uit, omdat hij nog goed op temperatuur is. Ah, dat is belangrijker nog. Ja, voor <laughs> mij wel. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Dus over het Holland House, daar moeten de medailles gevierd worden. Bijvoorbeeld misschien wel een medaille voor Jorien Ter Mors. Ze mag in ieder geval iets anders leuks doen. Namelijk de Nederlandse vlag dragen voor, voor Nederland... morgen bij de opening van de Spelen. En Steven Dalebout, die sprak haar vlak nadat het bekend werd gemaakt. Ja, dank u wel. Wanneer kreeg jij het horen? Nou ja...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 Nou, ik denk omdat ik uh, twee disciplines uh, rij hier... en dat het uh, voor een Nederlandse vrouw iets, uh, iets unieks is... wat nog nooit uh, eerder is voorgekomen. Besef je dat inderdaad ook zelf wel, dat het, dat het bijzonder is? Ja, zeker wel. Uh, uiteindelijk ben je wel heel erg bewust met je eigen ding bezig... en echt met het schaatsen en met trainen. Maar, en lijkt het soms uh, echt, een, echt een routine misschien. Maar het, ergens in mijn hoofd besef ik donders goed dat ik iets doe... Uh, ja, wat niet, uh, niet iedereen kan... En, uh,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 dit is Radio 1. Het is bijna half zes, tijd voor het nieuws. De AIVD heeft minister Plasterk begin november gewaarschuwd... dat de informatie die hij gaf aan de Tweede Kamer... niet volledig of zelfs onjuist was. Dat meldde bronnen rond zijn ministerie aan de NOS... maar een woordvoerder spreekt het tegen. Plasterk is in problemen gekomen omdat hij in november zei... dat de Amerikaanse geheime dienst NSE 1,8 miljoen communicatiegegevens had onderschept... terwijl dat het werk was van de AIVD en de MIVD. Mogelijk komt er vanavond nog een kamerdebat. Het eerste overleg tussen Pakistan en de Taliban... heeft vandaag direct een gezamenlijke verklaring opgeleverd... waarin een oproep wordt gedaan tot een staakt het vuren. Deze oproep wordt nu voorgelegd aan de leiders van de Taliban in het land... en aan de legertop. Pas als zij ermee instemmen, komt er een bestand. Eerdere pogingen om de twee partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen... liepen steeds op niets uit. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een grote partij vlees en een partij mosselen geblokkeerd. Het vlees is de afgelopen twee jaar geproduceerd door Slachthuis van Hattem in Dodewaard. Een deel daarvan is mogelijk al opgegeten. De 47 ton mosselen komen van een bedrijf in Ierseke. In beide gevallen is niet duidelijk waar de producten vandaan komen. En de Syrische regering en de opstandelingen zijn het eens over het toelaten van hulpgoederen aan de stad Homs. Dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het leger wilde de zekerheid dat voedsel en medicijnen niet in handen van de opstandelingen zouden vallen. In het centrum van Homs zitten 3000 burgers vast. En een loodgieter is schuldig bevonden aan de dood van twee mannen. De twee kwamen in Zuid Zeewolde om het leven door koolmonoxidevergiftiging. De loodgieter had samen met zijn zoon een cv-ketel in het huisje geïnstalleerd. Maar daar deugde weinig van. De bewoner stierf aan koolmonoxidevergiftigingen. En ook zijn zoon, die een dag later ging kijken, kwam om door het giftige gas. Tot zover. Door naar het weer, Gerrit Iemstra. Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Nou, in ieder geval uh, onstuimig weer. Want dat is denk ik de beste term die geldig is voor het weer de komende dagen. Morgen dan trekt er een uh, lage drukgebied over de Noordzee. Komt dan zo'n beetje tussen Schotland en Denemarken te liggen. Tussen Schotland en Jutland. En het windveld, dat, daar krijgen we morgenmiddag mee te maken. En dat betekent dat er zware windstoten kunnen voorkomen. Tot zo'n 90 km per uur. En aan de kust een stormachtige wind. Windkracht 8 is dat. Dus dat zullen we morgen echt wel gaan merken. Uh, ja, en het, het, het vervelende is... er zitten ook wel droge perioden en wat rustige perioden... maar die trekken ja. er net s'nachts over. Dus je ja, <laughs> kan beter andersom hebben. Ja, voor mij twee weken geleden was het steeds net andersom... maar nu dus ja. eigenlijk op het verkeerde moment. Ja. En uh, sneeuw en ijs, dat gaan we alleen op deze tv zien... de komende dagen van Aissotie. Yeah. Dat klopt, want uh, bij ons is dat totaal niet aan de orde. Het is juist regen wat er bij ons regelmatig voorbij komt. Dat is ook het weekend zo, zaterdag en zondag allebei... Uh, zaterdag is het iets rustiger dan vrijdag. Maar zondag dan krijgen we weer veel wind te verwerken. Dus het al met al is het toch een, uh, ja, een periode van een dag of drie. Waarbij het buiten toch niet echt lekker is. Dankjewel Gerrit Hiemstra. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg? 150 kilometer files, toch ietsje meer dan gebruikelijk voor een donderdagavondspits. Heeft te maken met het regenachtige weer en ook een aantal aanrijdingen. De meeste files die staan trouwens bij Rotterdam en Utrecht. Ik begin met de A2, Amsterdam richting Utrecht. Bij Oudekerk kan de Amstel twee kilometer. Ligt daar olie op de weg, er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Utrecht kan het beste omrijden via de A10 de Ring Zuid. De A1 en dan de Gaasperdammerweg, de A9. Een kapotte camper op de A12 Den Haag richting Utrecht zorgt voor een behoorlijke file nu. Tussen Zoetermeer en Knopend Gouw is dat 9 kilometer. Bij Knopend Gouw is nog de rechte reisschok dicht. En op de A12 ook veel vertraging van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bunnik en Knopend Oudereen 7 kilometer. Op de hoofdrijbaan zijn twee reisschok dicht na een aanreding met 8 auto's. Verkeer kan daar het beste kiezen voor de parallelbaan.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 Foute Hansje. Ik scoot me door. En toen lag hij in de gang en toen ik de boom opgezet. Woning overvallen en wat u er zelf tegen kunt doen. Vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2. Welkom terug, u luistert naar het Radio 1 Journaal. U realiseert het zich misschien niet elke dag... maar. Elk telefoontje, elk sms'je en ieder mailtje dat u pleegt of stuurt... wordt door uw provider opgeslagen en tot een jaar lang bewaard. De gegevens worden gebruikt voor het opsporen van misdrijven. Maar er is van alles mis mee. Blijkt nu uit een nog niet gepubliceerd rapport... van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum... van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het WODC. En justitiespecialist Ilan Sluis die heeft het rapport in handen al. Wat is er mis mee? Nou, Het toezicht bijvoorbeeld. Het agentschap Telecom is verantwoordelijk voor, die, voor dat toezicht. Uh, maar ze hebben eigenlijk te weinig bevoegdheden, zegt het WODC. Ze mogen wel controleren of het opslaan van die gegevens netjes geregeld is. Maar ze mogen niet inhoudelijk controleren wat er nou is opgeslagen. Uh, en dat terwijl het WODC constateert dat het opslaan en het gebruik van dit soort gegevens... Uh, een, een ernstige inbreuk op de privacy kan zijn. Uh, maar eigenlijk is wat er mis is nog fundamenteler. Uh, de wet dataretentie, zoals die heet... Die is er gekomen, maar er is bijgezegd. Uh, het moet wel meetbaar zijn, wat die effecten zijn hè, voor de opsporing. Ja. Um, als het niet meetbaar is, is de wet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En nu constateert juist het WODC dat die effecten niet meetbaar zijn. Um, ja, en kan je dus vraagteken stellen bij de rechtmatigheid van die wet. Ja, en verder nog in het rapport, wat, wat komt er nog meer uit? Nou, er staat nog een interessante opmerking in over het bewaren van internetgegevens. Uh, ook die gegevens worden bewaard. Uh, iets korter dan belgegevens, een, een half jaar. Um maar die gegevens worden niet of nauwelijks opgevraagd door de autoriteiten. Niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland. En tegelijkertijd constateert het WODC dat ook de waarde van die gegevens eigenlijk met de tijd alleen maar afneemt. Mensen maken gebruik van allerlei communicatiemogelijkheden via internet. Uh, ook uh, mogelijkheden die niet onder deze bewaarplicht vallen. Uh, en ja, is dus eigenlijk ook, uh, zeggen de onderzoekers, is het een illusie om een goed beeld te krijgen van iemands communicatie uh, of iemands sociale kring uh, via dat soort gegevens. Is dan uh, duidelijk ongeveer, hoe, ongeveer hoeveel, want je zegt het is niet helemaal precies... maar ongeveer hoeveel keer dat uh, deze gegevens dan worden opgevraagd? Uh, nou in 2012 in ieder geval meer dan 50.000 keer. Uh, de berg data die erbij hoort is ook gigantisch. Hè. Het gaat om miljoenen bel- en mailgegevens uh, die zijn opgeslagen. En al eerder constateerde het agentschap Telecom in een eigen onderzoek... dat die gegevens door de providers ook worden gebruikt voor allerlei commercieel doeleinden. Ook doeleinden die uh, wettelijk gezien helemaal niet mogen. Pittig rapport. Hoe nu verder? Uh, ja, er staat in ieder geval een wetswijziging op stapel... die een beetje geleerd is aan deze wet. Het gaat erover dat als jouw of mijn gegevens worden opgevraagd... Uh, dat aan jou gemeld moet worden of aan mij als het om mijn gegevens gaat. Uh, dat is nu verplicht. En minister opstelt van uh, Veiligheid en Justitie... die wil dat eigenlijk uh, inperken, die verplichting. Ook dat vindt het WODC geen goed idee. Uh, burgerrechtenbewegingen als uh, Bits of Freedom... die willen dan ook uh, meteen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat. En sterker, zij willen eigenlijk dat Nederland zich in Brussel... nu sterk maakt voor het afstandsprek. Uh, afschaffen van die hele dataopslagwet. En wat denk jij als je dit zo hoort? Ik denk niet dat die minister dat gaat doen. Die is op zich wel voorstander van deze wet. Het gebruik van deze gegevens voor de opsporing. Dus het zal een lief ding waard zijn om dat gewoon in stand te houden. Dankjewel, Ilan Sluis, onze justitiespecialist. Gaan we naar Frankrijk, want er was een opmerkelijke actie van de Franse politie. Vrijwel direct onder de Eiffeltoren is het ivoor vernietigd... wat de afgelopen twintig jaar illegaal het land in is gekomen. Het is bedoeld als ontmoedigend signaal aan olifantenstropers. Een reportage van correspondent Ron Linker. het geluid van 693 slachtanden en ruim 15.000 ivoren sieraden die via een lopende band worden vergruist. Alors aujourd'hui en la France symboliquement détruit une de son stock d'ivoire C'est le premier pays européen à réaliser zegt ze dat Frankrijk het eerste land in Europa is dat zijn ivoor op deze manier vernietigt. Mevrouw Cazot van het Franse ministerie van Milieuzaken. En het doel van de actie. Le but c'est d'envoyer een message fort aux trafiquants, aux consommateurs d'ivoire, pour essayer d'enrayer ce trafic là. De Franse regering wil stropers ontmoedigen, laten zien dat als het in beslag wordt genomen, niemand er ooit ook maar iets aan zal verdienen. Maar ook consumenten die soms al dan niet opzettelijk ivoren sieraden kopen. Dat ivoor wordt nu gruis... Maar is dan niet helemaal verdwenen. Wat gaat u er daarna mee doen? Ivoire qui vient de broyé, in een incinerateur Uiteindelijk wordt het ivoor dus verbrand in een steenoven. Maar voorlopig dus ten overstaan van wat verbaasde toeristen in het openbaar, vergruist onder de Eiffeltoren. We zijn hier omdat we de saisie de douane Les De saisies zijn aan 80% aan Roissy. En er is geen cellule die spécialiseert aan de Convention Washington. Het valt wel op, een spandoek en een mini-demonstratietje. Zo'n 10 man. Want wie is nou tegen de strijd tegen illegale ivoorhandel? Maar daar gaat het deze vakbondsmensen niet om. Ze vinden simpelweg dat de overheid te weinig middelen en mensen ter beschikking stelt om Het smokkelen van bijzondere goederen tegen te gaan. We zijn er om te ce dat de douane douanes de douane moyens pour lutter voor de convention Washington. Minister Philippe Martin van Milieuzaken aarzelt of hij met de demonstranten een praatje gaat maken. Draait zich dan om en stuit op de microfoon van NOS. Frankrijk is het eerste. Maar ook het enige land in Europa dat dit op deze manier doet. Waarom? We hebben met de president ah, van de Republiek beslist, al twee maanden, dag voor dag, dat we een de van Dat de andere Het zal beter zijn met de andere landen. Het zal beter zijn met de andere landen. Het zal beter zijn met de Europese landen. Een oproep van minister Martin of de andere Europese landen zich bij Frankrijk willen aansluiten in wat hij noemt de nietsontziende ontziende strijd tegen IVO-stropers. De strijd die er uiteindelijk toe moet leiden dat de IVO-handel kapot gaat. Letterlijk. Correspondent Ron Linker. Het is tien minuten over half zes. Niet alleen in Nederland, maar ook in België... zijn grote problemen met het automatiseringssysteem... van de Belastingdienst. Correspondent Joris van Poppel, wat is er aan de hand? Ja, het nieuws van vandaag is dat het... Uh de hoofd, ...het hoofdautomatisering van het Belgische ministerie van Financiën... ...de overheidsdienst Financiën uh, aan de kant is gezet. Die man was uh, tien jaar lang verantwoordelijk voor, uh, voor de, de IT... ...van niet alleen de Belastingdienst, maar van het hele ministerie van Financiën. Nou, in de afgelopen jaren is wel gebleken dat hij dat niet helemaal onder controle had... ...want het was één grote puinhoop daar bij het ministerie van, uh, van Financiën. Uh, nu is er een, een rapport door uh, de consultant de KPMG... ...die hebben daar eens goed naar gekeken in opdracht van, van de nieuwe baas van Financiën... En die hebben gecon geconstateerd uh, dat er uh, nou, die brandhout gemaakt van dat informat informatica-beleid van het ministerie. Geen puinhoop zeg je, brandhout. Eh, wat zijn dan de grootste mankementen? Ja, nou ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Dan nou, noem, noem maar jaar... één of twee. Nou ja, maar kijk, bijvoorbeeld... Uh, ik ben er ooit eens, ooit eens geweest uh, voor een, uh, voor een uh, reportage... en toen vertelde de ambtenaar mij... oh ja, we hebben even geen e-mail een paar dagen... want dat werkt weer eens niet. Dat was heel normaal gevonden. Dat was een verhaal, een jaar of acht geleden is dat al... Uh, dat uh, er uh, de mensen die op papier aangifte deden... die Belgische aangiftes, die moeten, moesten stuk voor stuk met de hand worden ingescand. Omdat er was geen machine... een soort een apparaat dat, dat scannen automatisch... Dus die ambtenaren die waren daar bezig met het handmatig scannen van al die bladen. Nou, Ga zo maar door. Het blijkt nu dat een, een kwart van de verkeersboetes maar geïnt wordt, omdat er niet goed gecontroleerd kan worden door een, door een, door een, door een slordigheid in het informatiesysteem, wie zijn boete wel of niet betaald heeft. Nou ja, nog eentje. Uh, als er ja. een storing is bij de dienst uh, BTW, uh, de interne dienst BTW, als die een, als die een storing heeft, uh, dan wordt het zo doorgekoppeld naar uh, de website van de Belastingdienst waar burgers hun digitaal aangifte kunnen doen, die site houdt er dan ook mee op. Dus dat, dat blijkt ook al een slechte link in te zitten. Nou ja, eh, kortom, eh, voorbeelden genoeg lijkt me dat. En inderdaad, wat je zegt, een, een puinhoop. Uh, ja, ik, ik begon er al mee. Nederland natuurlijk, die vergelijking is toch snel gemaakt. Hier is zelfs een staatssecretaris gevallen, staatssecretaris Wekers, door de problemen. Um, heeft de malaise nu in België ook uh, voor de politiek gevolgen? Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, nee, dat is totaal tegenovergesteld van Nederland. Uh, dit is al heel lang bekend. Het speelt al uh, tien jaar. Er zijn al verschillende systemen aangekocht. En uh, die uiteindelijk toch niet bleken te voldoen. Dus iedereen weet dat het een het probleem is. Uh, het, hoofd, het nieuwe hoofd van het ministerie van Financiën zegt dat hij hard zijn best doet. Maar dat dat nu eenmaal stroperig loopt bij, de, uh, bij, een, uh, bij een ministerie. Dus ja, iedereen is graag gewend. Er wordt, er wordt gewerkt, en het gaat gewoon heel langzaam. En dat is politiek allemaal acceptabel uh, hier. En er is dus ook geen druk van de gewone Belg. Er is niet een grote ophef zoals in Nederland het geval was? Nee, het, veel normale Belgen zullen denken dat hoe slechter de belastingdienst werkt, hoe minder je belasting hoeft te betalen. Dus ik denk over het algemeen dat de Belgen hier eigenlijk wel heel blij mee zijn. Correspondent Joris van Poppel. Weer even naar Den Haag, naar de ANWB, naar Jolanda Hoi. van de Velden. Jolanda, we gaan richting de klok van zes. Wordt het al wat beter op de weg? Ik wou dat het waar was, Mark, maar nee, vooral rondom Utrecht... Uh, ja, we willen bijna spreken van een lichte infarct, toch? Vooral aan de oostkant van Utrecht. Heeft te maken met het ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knopend de Ouderijn inmiddels 10 kilometer. Tussen Lunette en Ouderijn zijn twee rijstroken dichter op de hoofdrijbaan. Verkeer kan er alleen langs via de parallelbaan, maar daarop op het ook vast te lopen, zowel op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... en ook op de A27 van Almere naar Utrecht eh, begint het aardig vast te lopen. Ander probleem wat er net bij komt is de A9. De dagelijkse file naar Alkmaar is behoorlijk lang. Bij Bothoeverdorp 8 kilometer, de rechte reishok is dicht... daar staat een kapotte auto. Sterkte allemaal daar in die files. Dan gaan we naar we gaan bobsleien, zie ik. We gaan naar Esmee kamphuis. Achter werd ze namelijk bij de vorige spelen in Vancouver op het onderdeel tweemansbob. bob. En dat was toen een snelle en moeilijke baan. De bobbaan in Sochi vinden de bobbers een stuk minder spannend. Esmee kamphuis, goeie avond of bijna goeie avond. Ja, voor jou wel in ieder geval natuurlijk daar. Um, jij hebt nu ja, twee dagen. Ja, inderdaad en donker ook waarschijnlijk. Um, Je hebt nu twee dagen kunnen trainen op die baan. Uh, hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk wel heel goed. De eerste dag was even wennen, want uh, ze hebben het ijs iets anders geprepareerd dan in november. Dus je moest toch weer net even wat anders sturen. Maar uh, ja, daardoor is de baan net iets moeilijker, dus daar uh, ben ik eigenlijk alleen maar blij mee. Ja, dat, dat, dat zag ik je ergens ook al zeggen, dat het wel wat moeilijker mag, die baan. Hij, hij is te makkelijk voor je? Ja, er zijn bij de dames een aantal teams die ontzettend hard starten. En uh, als een botbaan makkelijk is, dan, uh, ja, dan nemen we die startsnelheid gewoon makkelijker mee. Dus hoe moeilijker de baan is, hoe, uh, hoe minder belangrijk de start wordt. En uh, dat is voor ons eigenlijk wat gunstiger, omdat er gewoon een paar teams zijn... die uh, ja, echt idioot hard starten, bij de net zo hard als de mannen. En daar valt niet op te trainen of, of andere mensen op te zetten? Maar ja, we trainen super hard en we gaan heel hard vooruit. Maar uh, ja, goed, uh, we, ja, we gaan wel ten opzichte van een aantal teams met een achterstand de baan in. En dat, uh, dat maakt het wel moeilijke baan makkelijker goed dan op een makkelijker. Ik, eh, dan heb je zelf geoefend. Kijk je nou ook naar je tegenstanders als die naar beneden gaan? Ben je er nog, mee? Ik hoor mee, helaas niet op dit moment. Dan eh, gaan we maar even een plaatje draaien. Het is niet anders. Misschien hebben we er zo nog terug. We gaan naar Ilse de Lange. When it's you... Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 6 uur het NOS Radio 1 Journaal. En It's You, nieuwe plaat van Ilse de Lange. Het is ons gelukt, we hebben gelukkig haar weer te pakken. Esmee Kamphuis, de bobsleester. Esme, fijn dat we je weer even hebben nog. Um, wat ik wilde je vragen, um, je tegenstanders... die gaan natuurlijk uh, vandaag en de afgelopen dagen... en de komende dagen naar beneden. Uh, observeer je die ook? Ja, tuurlijk. We kijken altijd, uh, maken videoopnames van onze eigen run... maar ook van onze grote concurrenten. En dan kan je de lijnen vergelijken. En uh, ja, op die manier uh, kom je uiteindelijk tot de snelste lijn in de baan. En dat doen ze natuurlijk uh, ook, ze kijken ook naar jou. Maar wie hou jij vooral in de gaten? Van wie kun je het meeste leren? Ja, ik denk dat uh, de Canadezen, de Amerikanen en de Duitsers de drie grote landen zijn die, die straks om de medailles gaan, uh, gaan strijden. En uh, ja, de, vooral de Duitsers hebben vaak een goede lijn in de baan en ook Kelly Humphries wel. En uh, ja, de Amerikanen starten idioot hard. Dus uh, ja, een mix van van alles wat. Wanneer ben je tevreden? Ja, dat is een lastige vraag. Kijk, in top lees je dat ontzettend dicht bij elkaar. En uh, ja, goed, we willen gewoon eigenlijk een top 6 leen, maar met uitzicht op een medaille. En uh, we hebben de vorig jaar eigenlijk continu tegen die, uh, die medailles aangehikt. En uh, ja, we wilden eigenlijk dit jaar een zekerensortie uh, die medaille pakken. Maar het zal echt op neerkomen dat je gewoon fysiek keihard moet starten en goed moet sturen. En dan, uh, ja, dan kan het zo uh, alles tussen plek, uh, plek 3 en 6 waarschijnlijk zijn, of 3 en 8 waarschijnlijk. Je komt zelf pas op 18 februari in actie. Ga je dan nog andere dingen doen? Bijvoorbeeld naar het schaatsen kijken? Ja, we zouden graag naar één schaatwedstrijd willen kijken, maar het ligt er een beetje aan. We gaan uh, waarschijnlijk hier uit de bergen even weg om in, de, in Sochi bij de kust te gaan trainen. Omdat we hier nu toch niet meer mogen afdalen. En als dat zo is, dan willen we ook graag uh, bij het schaatsen gaan kijken een keer. Um, en we lichten wel uh, weer naar de vijf kilometer van Sven Maar Dat is in, in Venko ook goed bevallen, dus uh, misschien wordt dat wel gewoon. Uh... Nou, veel plezier daar en natuurlijk heel veel succes dan in ieder geval op uh, 18 februari. Esmee Kamphuis, dank je wel. Dank u wel. De NVWA roept 28 miljoen kilo vlees terug van slachterij van Hattem in Dodewaard. Het is de tweede keer dat de voedsel- en warenautoriteit dit doet. Vorig jaar gebeurde dit met het vlees van vleeshandel Willy Selten. In de studio-redacteur Jikke Zelstra. Jikke, waarom doet de NVWA dit? Nou, bij een controle een tijdje geleden bleek dat er paarden-DNA zat in rundvleessnippers. Nou, uh, daarom heeft de NVWA besloten om een partij vlees te blokkeren... mocht verder niet verkocht worden. Uh, en ze hebben te tegen het bedrijf gezegd... je moet aantonen waar het vlees vandaan komt. Nou, ze hebben daar een tijdje de, de tijd voor gekregen... Um, nu heeft deze week uh, de NVWA besloten... jullie hebben niet goed duidelijk kunnen maken waar het vlees vandaan komt. En daarmee uh, kun je eigenlijk niet de, de, de gezondheid... of de, de goede staat van het vlees meer aantonen. En daarmee is, de, uh, is het niet meer geschikt voor mensen en dieren om te eten. En dus moet het uit de handen worden gehaald. En in hoeverre lukt dat? Hoe groot is de kans dat er toch nog vlees in de winkel ligt op dit moment? Die kans is heel klein. Uh, het gaat over een periode uh, van twee jaar dat het vlees is geproduceerd. Dat teruggehaald moet worden. Dus de kans is heel groot dat jij en ik het allemaal al opgegeten hebben. En dan ga je meteen denken, is het dan gevaarlijk voor mij geweest? Ik zit hier nog en jij ook, maar... Nou, staatssecretaris Dijksma heeft vandaag tijg, tijdens een algemeen overleg benadrukt... dat er uh, nog geen aanwijzingen zijn dat wij uh, een risico lopen. Mm -hmm. Dat het ongevaarlijk is. Maar ze gaan het nog wel uitzoeken. En dit is nu de tweede keer, uh, vorige keer. Hoe zat dat ook alweer met, met die Willy Celte? Uh, die, vleeshandel, die vleeshandelaar uit Os die, um, die bleek eigenlijk hetzelfde te hebben gedaan. Paarden binnen te hebben gehaald, dat, dat hebben uh, vermengd met rundvlees... en dat vervolgens verkopen ook als rundvlees. En toen is 50 miljoen kilo vlees uh, teruggeroepen. En ook daarvan bleek een heel groot deel eigenlijk allemaal al opgegeten te zijn. En ook dat was toen in ieder geval uit onderzoek gebleken dat het in ieder geval niet gevaarlijk was. Nee. Je kunt paardenvlees gewoon goed eten. Het mag alleen niet zo verkocht worden. Precies, je moet er altijd opzetten dan dat het ook paard is. Dankjewel, redacteur Jikke Zelstra. We gaan even nog terug naar Den Haag. Tot slot. Want daar zijn de bewindspersonen bijeen voor hun wekelijks overleg. Ja, en dan zal het vast zijn gegaan over de positie natuurlijk van minister Plasterk. Bij het ministerie van Sociale Zaken is Marcel Bril. Heb jij daar minister Plasterk ook gezien, Marcel? Nee. Nee, helaas. We zijn al een paar dagen aan het speuren en aan het kijken, want ja, hij heeft natuurlijk wel wat uit te leggen na de berichten van de afgelopen dagen. Veel vragen, niet alleen vanuit de Kamer, maar ook uh, van ons. Na verluid is hij wel in het hele grote ministerie al binnen. Er staat ook al een, een aantal auto's uh, te wachten, uh, maar Plasterk zelf hebben we nog niet gezien. De PvdA komt inderdaad wekelijks bij elkaar, net als de VVD overigens om de ministerraad uh, voor te bereiden. Um, ik kwam uh, Plasterk dus niet tegen, maar wel de Partijleider van de PvdA. Dag meneer ja. Samson. Maakt u zich zorgen over de... Maakt u zich zorgen over de heer Plasterk? Nee hoor. Nou, dat was de... Um... Uh, leider van de PvdA die zich nog geen zorgen maakt, maar reken er maar op dat hier uh, ook over gesproken wordt. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wat moeten we uh, allemaal nog uh, uh, regelen? En minister Plasterk, wat ga je in een brief opschrijven die uh, nog naar de Tweede Kamer moet? Dat soort zaken zullen ongetwijfeld hier op dit moment ook besproken worden. Want die brief, hoe snel moet die komen? In principe staat die uh, gepland voor uiterlijk maandag. En dinsdag zou er dan een uh, debat zijn uh, in de Tweede Kamer. Maar goed, misschien kan dat nog veranderen. Want je hoort ook geluiden uh, dat er uh, misschien al eerder een debat uh, plaats zou moeten vinden. Daar wordt straks nog even over overlegd in uh, de Tweede Kamer. Om te kijken of er vanavond al een debat uh, plaats moet vinden. Omdat er zoveel berichten zijn. En omdat het lot van uh, de minister zo boven de markt hangt zoals het dan heet. Want er zijn al aantal uh, Kamerleden die speculeren op het eventuele uh, vertrek van uh, de minister. Ja, dat zo ver is het natuurlijk nog niet, maar als zoiets boven de, in de lucht hangt en boven de markt hangt, ja dan zijn er uh, vaak mensen die zeggen, dan moet het allemaal maar snel besproken en besloten worden. Dat uh, is nog niet helemaal duidelijk. Later vanavond, uh, over nu, uh, tussen nu en een half uur, zal daar denk ik iets meer bekend over zijn, of inderdaad dat debat vanavond al plaats zou vinden, of toch dinsdag, zoals het oorspronkelijke plan was. En uh, waar komt dan de grootste de kritiek nog vandaan? Welke oppositiepartij? Nou, eigenlijk uh, uh, heel breed hoor. Uh, alle partijen die hebben toch wel heel veel vragen en heel veel kritiek. Als je ze gisteren en vandaag hoorde over al die berichten, dan zegt D66 en GroenLinks ja, de Kamer is gewoon verkeerd geïnformeerd. Het CDA zegt dat ook. Maar ook de coalitiepartijen, PvdA en VVD, die hebben heel erg veel vragen, zeggen ze. Dus het is een spannende tijd voor Ronald Plasterk. Dankjewel, verslaggever Marcel Bril. Dit was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Zometeen de collega's van de EO met Dit is de Dag. Nog een heel fijne avond.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 Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitoolreisgids reisgids naar keuze cadeau. Op eens op vliegwinkel.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.